Oké, okay, hallo. Als het goed is horen jullie mij? Oké, okay, top. Zo te zien wel. We beginnen bijna. Zo leuk dat jullie luisteren. Hallo, welkom bij een live uitzending van Bijbelvurtsers Wetenschap Podcast. Bedankt voor alle ingezonde vragen en dus ook veel luisterplezier. We beginnen met het lezen van spreuk 3, vers 8 uit de herziene Statenvertaling. Het zal een medicijn zijn voor je navel en een verfrissing voor je benen. Wist je dat deze podcast 9 vragen bevat, bevat die ik binnen 15 minuten moet hebben beantwoord? Wat vind ik van corona? Ik vind het lastig dat ik soms niet naar school en naar de kerk kan. Heb ik al een keer getest. Al drie keer en de laatste keer in twee weken. En ja, misschien hebben jullie dat ook gehad en een, een diploma gehad of zo voor de kinderen die meeluisteren. Als je ziek bent geweest en weer genezen, hoe lang kan je dan niet meer besmet worden? Nou, in de folder van de GGD staat ongeveer drie maanden. Ben ik het eens met Mark Rutte? Aan de ene kant wel met zijn regels, maar soms vind ik het moeilijk dat hij niet de waarheid zegt. Want de cijfers kloppen gewoon niet in het aantal doden talen. Nee. Wat vind ik van de regels in verband met de Lockdown Act? Ik vind het wel goed genomen, maar ik kan niet goed narekenen of het allemaal wel niet nodig is, want ik weet heel veel dingen niet. Hoe ga, het, hoe, hoe ga ik om met onze, in, met onze godsdienst in tijd van corona? Aan de ene kant is het fijn dat ik meer tijd heb, omdat ik zo meer... Tijd voor mijn podcast heb. Aan de andere kant, ja, mijn podcast is ook deze. Want anders had ik die live. Eh, anders als het, als het geen corona had geweest, had ik gewoon, te, gewoon op school gezeten. En dan had ik nooit op het punt gekomen om dus Google Play af te struinen naar een spreker. Eh, ja, gewoon naar een spreker, eh, Gewoon naar een podcast opnemen iets. Ja. Ik weet even ook niet hoe ik het moet zeggen. Aan de andere kant mis ik het zingen in de kerk. Zingen is voor mij heel erg belangrijk. Dat merk je ook wel. Daarom doe ik ook altijd na elke podcast een lied. Wat zou God ons willen leren? Daar heb ik te weinig kennis voor. Maar wat veel predikanten zeggen is dat wij stilgezet worden. Dat wij ons leven zelf niet in handen hebben. Trouwens, van deze heb ik er wel. Van dit soort vragen heb ik er wel twee gehad. Hoe komt het. Hoe komt het. dat corona over de hele wereld is verspreid? Doordat mensen met vliegtuigen over de hele wereld vliegen. en het virus zo hebben meegenomen. Want ja, je woont in China. en dan. ga je kijken van. Hoe mooi is het nou in Nederland? Dus je vliegt naar Nederland en daarna vlieg je weer naar een ander land en weer naar een ander land en weer naar een ander land, snap je? En dan neem je, maar je hebt corona, dus ja. Zijn er eerlijke, eerdere ziektes geweest die niet zo gevaarlijk zijn als corona of misschien wel gevaarlijker en waren er ook zulke maatregelen net als u? Dan denk ik gelijk aan de pest. Dat wordt ook door rijden verspreid. Want je voert met het schip naar een ander land. Toen stapten de ratten aan boord met de pest en het kwam het schip weer in zijn thuishaven aan. Dan bam, daar was de pest en land, in je land en je stad. Ja, yeah. handig. Maar niet zo. De pest was veel gevaarlijker, maar werd veel minder snel verspreid, omdat er veel minder vaak werd gereisd. Ja, nu even een weetje. Wist je dat de eerste mondkapjes al in de tijd van de pest wilden gedragen En zelfs eerder in de tijd van de Bijbel moesten de, de melaats hun gezicht bedekken. Maar dat zijn eigenlijk de eerste officiële medische mondkapjes. Hoe komt het dat de ene naar de IC moet en de ander zich alleen maar rot voelt? Door een ander afweersysteem. Die bij de ene dus gezonder is dan bij de andere. Want de iemand die heel oud is. Daar is het afweersysteem veel zwakker van. Dan iemand die, nog maar, die, die gewoon, een, een, gewoon nog een gezond en goede en jong leeftijd is. Die kan die virus echt wel aan. Zijn alle vaccins hetzelfde? Nee, ze werken allemaal een klein beetje anders. De ene... Is precies zo, een ander, precies, weer precies zo en de volgende is weer zo, ja. Krijgen kinderen ook een prik? Nee, nu nog niet, maar er wordt al wel onderzoek gedaan. Ja, dat stond volgens mij in snel of in een andere kinderkrant. Ik weet het niet zo erg. Is corona een straf van God? Ik denk het niet, maar misschien wil God ons wel extra laten denken... Vindt God het goed als je een vaccin neemt? In de Bijbel staat als je iets tot eer van God doet, God het goed vindt. Maar ook als je iets tot eer van God niet doet, dat hij daar ook blij mee is. Dus wat je voor God doet, dat doe je voor hem en daar is hij blij mee. Dus wel of niet, je doet het voor hem. En God heeft de mensheid wijsheid gegeven om te kiezen. Je mag daar ook om bidden. Is, is corona bestrijden het belangrijkste nu in het leven? Daarmee bedoelen ze dat... Eh, moet, gaat corona voor alles, voor God, voor de mensen? Nou, daar heb ik een antwoord op. Het belangrijkste gebod is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het belangrijkste in coronatijd. Maar ook in alle andere dingen die we doen. We luisteren vandaag God zal voor ons zorgen van zelen en trouwens als je even je geluid hard aan hebt of je koptelefoon op dan zou ik even wat verder weg doen want deze is een beetje schel. Dit is alweer het einde van de corona vraag podcast van Bijbel versus Wetenschap. Maar heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt altijd mailen naar davidt0 En graag tot de volgende keer.